Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de Libische 20 Libische soldaten gedood en 180 verwond door strijders van Islamitische Staat. Het gebeurde toen de Libiërs een deel van de stad naderden waar IS-strijders zich hebben verschanst. De Libische soldaten worden sinds begin van de maand gesteund door militairen van het Amerikaanse leger die helpen bij het coördineren van luchtaanvallen en verstrekken inlichtingen. Italië wil dat de EU een uitzondering op de begrotingsregels maakt voor het land. De Italiaanse regering wil kunnen investeren in aardbevingsbestendige gebouwen. EU-lidstaten mogen nu al afwijken van de begrotingsregels in het geval van wederopbouw na natuurrampen. Maar de Italianen willen extra geld om ook gebouwen die nog overeind staan aan te kunnen pakken. In Noorwegen heeft een jachtopziener in een nationaal park zeker 320 wilde dode rendieren gevonden, vlak bij elkaar. Ze bleken te zijn gedood door de bliksem. In het park leven zo'n 10.000 wilde rendieren. Het is ook een populair wandelgebied. In Iran is een man opgepakt op verdenking van spionage, die mogelijk niet alleen een Iraans paspoort heeft, maar ook een Brits. De man was lid van het Iraanse onderhandelingsteam dat vorige maand het akkoord sloot over het nucleaire programma van Iran. De man is inmiddels op vrije voeten, maar hij blijft verdachte. Een woordvoerder sprak van een spion die het team had geïnfiltreerd. Groot-Brittannië heeft een kleine twee weken geleden gezegd... dat het de arrestatie onderzoekt van een Brit met een dubbele nationaliteit. Of dat dezelfde man is, is niet duidelijk.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1191 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, de eerste twee. Dat in dit programma natuurlijk. We hebben het netjes verdeeld. En de eerste die komt van uh, Zode. Zo, dat is de, de artiestennaam van Jesus Valenzuela. En um, de... Al het album heet Yggdrasil. Nou, uh, ik vind het allemaal knap dat ik het nog uit uh, mijn mond kan krijgen. Andere cd is van een Duitser, Bernhard Koch. is een, uh, een nieuwe cd, uh, artiest voor dit programma. Komt van het uh, label Real Music. En um, deze cd is Touched by Love. A collection by Bernhard Bernard Koch. Ja... Het gekke is dat er alleen helemaal niks over deze cd eh, te vinden is op internet. Eh, dus je kan hem niet kopen, tot nu toe. Maar overigens is er wel heel veel andere muziek van Bernard Koch. Dus dat is... Eh, ja, kijk, kijk even op de playlist van peaceforradio.info En daar, eh, daar vind je de website van Bernard. Ik eh, wens je heel veel luisterplezier.